Wij beginnen de zogerles 248 op de pagina rechts gaat 208. De regel 3 van de tekst van de zoger zelf. Wot Resh-Kaf-Betzeri. 222. Voordat we beginnen de les. Een kleine mededeling. Dat, uh, op ons forum. Nederlandstalig forum hebben we gezet. Een mededeling over het boek, dat het boekje over uh, het, uh, het Bijbel Breus, dat ieder die van jullie wil, kan aanschaffen, zo ongeveer 20 euro kost het, van Jan Wim Wisselius, een Nederlandse professor in aan de Universiteit van Amsterdam was hij vroeger um, een professor ik had, ook bij hem. ik had het ook bij hem geleerd in Amsterdam, maar hij heeft een mooi boekje opgemaakt, zo'n klein boekje, met een cd, waarin dus ingesproken wordt en uh, voorbeelden uit de Torah en uh, de hele grammatica. En wie van jullie wil, kan het wel aanschaffen, ik raad wel iedereen dat aan, dan hebben we, dan hebben we één document waarmee wij werken. We kunnen het niet op de site zetten, een e-book van maken, omdat het is andermans eigendom. Uh, en op het forum zelf plaats je vragen, allerlei vragen ook van grammatica. grammatica. Het is niet ons doel nog een keer om grammatica te leren, het is alleen maar een middel om uh, ons... Uh, ...te verdiepen, of überhaupt uh, in, uh, in staat te zijn om woorden te maken, te woorden te um, herkennen, woorden verbanden, zinsverbanden, enzovoort. Het is geschreven voor universiteiten, ja, maar dat doet er niet toe. Ik begrijp natuurlijk dat er zijn, dat veel van jullie zijn, meeste van jullie zijn... ...lang en lang van school. En uh, sommigen hebben minder geleerd ook, dus doet er niet toe. Uh, er zijn waarschijnlijk van jullie ook uh, degenen die niet weten wat uh, uh, bijvoeglijke naamwoord is, bijwoord en allerlei andere dingen die... ...of je weet, maar je hoort, maar je hoorde wel, maar je weet niet precies. Dus, en daar heb je ook nog extra, misschien moeilijkheidsgraad, dat hij hey, gaat het ook uh, misschien noemen dat een, een, met een Latijnse term. Dus alle vragen die bij jou opkomen, wil je leren niet schamen jezelf, maar uh, gewoon vragen wat het is op het forum, op ons forum. Dat uh, kan je vinden op de hoofdpagina, wij iedereen weten van jullie waar het forum is. En zo gaan we werken met het Hebreeuws. Eerst beginnen we met het Leren van de Bijbelse breus betekent dat jij zal ook toegang krijgen tot de Torah, de hele Tanach. En dat is ook tevens de basis voor uh, de teksten, kabbalistische teksten. Hebben, verder hebben we niets meer nodig. Ook de werkwoorden enzovoort. Ik raad iedereen bijzonder aan om daaraan te werken. Alleen door te in uh, heilige taal kan je de heiligheid ook binnenkomen. Dat is, in overeenkomst, dat is volgens de wet naar over een overeenkomst naar eigenschappen. Duidelijk. In alle andere talen kan je mooi praten over het, over het geestelijke, maar het is geen geestelijke. Duidelijk. Het is een zinnenbeeld daarvan, doet er niet toe. Maar het ervaren van het geestelijke zelf. Het eeuwig leven aan te trekken van Hashem, kan je het alleen, alleen maar via de, langs deze heilige taal. Dus daar op, de, op, in dat, daar vind, vind je daar op de Forbit Forum, eh, sowieso vind je daar een eh, verwijzing, daar een, een, een internetpagina waarop, die verwijst dus naar, de site, of hoe dan ook, van die de heer Veselius om daar dat boekje aan te schaffen ik had het ergens gewoon aangeschaft hier bij mij om de hoeken eh, bij Scheltenma maar, maar iedereen kan het zelf doen, ik kan ook in een winkelboekenhandel komen en dat zei, zo dat het zij zullen voor jou dat uh, daar bestellen dat boekje nog niet 20 euro zo, 20, 50 geloof ik 20 euro, nou, het is te doen uh, wie wil vragen stellen op het forum natuurlijk moet daar uh, zich laten inschrijven of die dat uh, zelf dat doet of die dan kan vragen Robert, onze administrator Robert om dat te doen en dan alles via, de, via het forum nog een keer, ik raad iedereen bijzonder aan, dat is de eerste keer dat wij echt komen nu uh, aan toe om ook dat stukje werk te doen, een gigantisch geweldig werk te, te, te doen, om, om stap voor stap zelfstandigheid te verkrijgen, ook de toegang te krijgen, eigenlijk noem ik dat de gouden sleutel te krijgen voor het eeuwige leven. Daarmee open je, de, zal de deur voor jezelf open, kun je openen, zal je de deur openen voor jezelf van de schatkamer waar je zelf zal binnenkomen en gebruik zal kunnen maken, Dat zelfstandig, uh, van de bronnen die ook ik uh, heb aangeraakt, en bleef steeds aanraken. Duidelijk, dus, goed kijken wat ik jullie vertel, alleen daar, daar heb je alleen, dan kom je dat met het sleutel, wat, ik, wat wij kregen, zullen krijgen nu, daar zal je zelf ver, uh, versteld raken, dat jij zelf de toegang krijgt, om zelf in de, de zee van die Um, geestelijke um, teksten, de zij bedoel ik ook naar, naar kracht, zelf uh, in te duiken. En je kan het doen dieper, hoger, wat je wilt, verder. En dat is met niets te vergelijken. Dus alleen, uh, iedereen, kan do iedereen krijgt to toegang tot uh, forum om te zien wat daarop geschreven staat. Dus dat kan je, maar om te participeren, om zelf vragen te stellen, dan kan je zo even, ko kost jou een uh, tien minuutjes, misschien een kwartiertje om je te laten inschrijven. En dan kan je ook zelf vragen stellen, je kan ook zelf komen met... Uh, met je die, die vragen, antwoorden, enzovoort. Het is dus een interactieve wijziging. De regel drie van de tekst van de zoger zelf. Ot res kaf bet 222. uman די itmania inmane it bei mipriya urvia of uh, normal souls mit da tedesper mipriya urvia qui wyokol azir di yukna de kalil fir kol di yuknin vgarim leahu na harde lonne gadim Kijk uh, man en wie dit, ma dit man -via wie zich uh, weerhoudt van uh, dat dit, dit voorschrift, wat we hebben al begonnen daarmee, met het voorschrift van, wees vruchtbaar, en vermenigvuldig, je, kievoja gooi, alsof, eh, uh, aze hier die joek, alsof hij vermindert, dit, beeld van, uh, dat, uh, samengevoegd is de beeld van alle beelden. Een beeld, beter te zeggen, dat uh, insluit in zich alle beelden. Vier. We garen leeg aan nahar, en hij veroorzaakt aan die rivier de lone garen dat zijn wateren niet verspreid gaan worden. We pagim kaim bachol beholsitri, let op. En brengt de schade toe aan het heilig verbond. Van alle kanten. Vijf. We alle, we we alle actief, we Pigreja lashim haposhimbi. En over hem, over zo'n iemand is geschreven. We zullen zien wat is dat voor iemand. We zullen zien wat betekent dat. Proer, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. We zullen zien wat betekent dat. Dat is heel iets anders dan wat het volk Israël daaraan denkt, de massa. Wat zij denken. Zij denken dat zij daarmee, dat zij me daarmee alleen maar kindertjes kunnen maken. En knoeien. Let op. Ik zal zo, zo, zo gaan zien wat betekent dat dit de, voorschrift. En niet zo'n kinderlijke beelden, wat men dat, hoe men dat, hoe men dat, uh, uh, begrijpt. Wat daar in de Torah staat. We actief en over de over die we alle actief en over, over, over Hem, over iemand, is dat zo so, die schade dat brengt toe aan uh, in dit voorschrift. Over Hem is het geschreven. En dan hij citeert ons een, uh, een vers uit Yeshua uit Isaiahu, Isaiahu, Zes en zestig, perk. 66. We jets over oere oe. En komt uit en ziet, bij Pegarea Nasrim, aan de lijken van de mensen. bij die in mei uh, hebben gezondigd. staat het ook in mei, zie. Reichel 5. Bi vadai da le In mei, let op wat je zegt ons. In mei dat werkelijk in mei. Want dat is an mijn lecher. Zes. Nadepend. Wen schmate lo ail le voor guda we waatrid mehu alma kijk nou voor hem wordt over die wat over hem gezegd wordt wenni shmatay loya ja. ail en zijn ziel komt niet uh, komt helemaal niet uh, tot tot de Pargouda is net zoals Massach, komt niet tot de overgangspunt, komt helemaal niet tot de overgangspunt of de slaagboom, zoals we dat gezegd hebben, zoals Massach. De Pargouda is Massach in, uh, in het Aramees, of gordijn kan je ook zeggen. We atreden Mehahu Aima en hij zal eh, weggehaald worden van die, van die wereld. Van, die, van deze wereld. Eigenlijk van die wereld. We zullen zien. Ten eerste, wat hebben wij hier, waarmee hebben wij nu hier te maken? We hebben hier te maken met het voorschrift van. Preaur via van, eh, eh, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Voordat we verder gaan, gaan we eventjes het, eh, een inleidingje zal, zal ik je geven. Wat is dan, waarmee wordt zo'n eh, voorschrift gedaan? Met welke plaats in een partsoef van de mens? Van dat onderstel natuurlijk, daar tussen die benen in, daar is je zoden. Ja, ik bedoel, in, in de parsoef van die mens. En natuurlijk, in onze wereld is hetzelfde. Dus, wat is, dat is dus een, uh, wie dat dus dit voorschrift niet naleeft, dus wie het uh, zich niet bezighoudt met, het, het, met, de, met het voorschrift van Hashem, van wijs, vruchtbaar en vermenigvuldig, die is allemaal degene die dat allemaal veroorzaakt, eh, die schade veroorzaakt aan het ver, heilig verbond, want het heilig verbond werd getekend, als het ware, eh, aangegaan met die zode. duidelijk via de jesode kregen wij goed opletten wat ik probeer te zeggen. <laughs> er is geen andere, andere manier om tot reding te komen. Het is geen praatje van wat in de wereld, bla bla. Maar het, is, het, is, het is werk wat wij, wat wij doen. Het is een heldere zaak wat, waarmee wij ons bezighouden. Dus dan gaat die daarmee, dus overeenkomstig natuurlijk dezelfde plaats, gaat die dan... Uh, schade toebrengen, brengt daarmee schade aan, het heilig verbond, van alle kanten, ja, het heilig verbond, alle kanten, is ook in ieder geval, hebben we dan rechts en links, van de is zo, uh, ja, en uh, veel meer, het heilig verbond, is getekend, is aangegaan, in de eerste instantie, als eerste met Avra, Avram, Avram en hij is, daarmee ook Abraham geworden, He? en, dat is dan ook de, plaats, waar, het duurtje is, naar het heilige, het duurtje naar Hashem, dat duurtje, wat ik, wat we, wat ik jullie ook zeg, om, dat wij als wij he, eh, Hebreeuws leren om die, die grammatica, zoals u gezegd zegt, en dat wij leren dat zorgvuldig. Dat wij verkrijgen ook daarmee ook, eh, als het ware, als wij het lishma doen, om willen van de scherm doen. Alleen het leren dat van het Hebreeuws al is het maar een... een met een doel van, dat een eigen, eigenlijk een toegepaste studie van, het grammatica, van die grammatica, dat ook dat verschaft ons de zuif, zuivering, dus een proces zal gepaard gaan met de zuivering van jouw jissode en opbouw. En eigenlijk, daarmee ga je ook uh, intensiever, je bezighouden ook met dat voorschrift van Priaurvia, van het weesvruchtbaar en vermenigvuldigje. En wat betekent dan dat weesvruchtbaar en vermenigvuldigje? En vul de aarde. Ja, natuurlijk, dat vraagt naar hier met het verstand. gewoon vraagt het, geeft het uh, als antwoord, dat, ja, uh, maak kinderen, maak kindertjes, dat kindertjes gemaakt en moeten worden, dat weet iedereen, duidelijk, uh, vraag maar nou, uh, hoef je niet zelfs te vragen, en kijk maar naar de koetjes die dan doen dat, in de grachten van Amsterdam, ze weten dat zelf, ze hoef je niet, ze hebben dit voorschrift uh, op hun eigen manier, uh, uh, als dieren, alle dieren weten dat, Duidelijk. waarom zou dan nog een aparte voorschrift staan voor een mens? Geef een mens, een mens is ook geschapen met uh, instincten, net zoals een dier, ja of niet? Als het, goed opletten wat ik probeer te zeggen, als het alleen maar om, de, als het om deze, als het om deze reden, uh, op, om deze reden zou de Torah nooit, uh, uh, de Torah herhaalt geen woord, wat niet, uh, geen letter, wat uh, niet strikt noodzakelijk is. Waarom zou de Torah de tora zich bezighouden in het begin, zelfs aan het begin, zou komen met zo'n voorschrift, terwijl uh, uh, elke hondje dat, dat kent, hoeft niet eens te leren, een hondje, of... Uh, zelfs insecten dat weten hoe en alles, alle, alle dierenwereld uh, uh, weet dat te doen, moet je dan nog een aparte, apart voorschrift voor te geven. Dat dus het betekent dat het hier iets anders is waar de Torah over spreekt. Maar het is wel de plaats, zoals wij leren hier, natuurlijk is dit de plaats, wees vruchtbaar en vermenigvuldig is de plaats, ook de zoger geeft het ons aan. dat is, De plaats is van Kaimakadisha, uh, van het hele verbond. Dus het is Jesod. En van alle kanten, zegt hij, dat betekent... Niet alleen rechts en links van Jeso, de Chassadim en Gorot van de Jeso. Maar van alle kanten betekent ook de zijkanten, de ware zijkanten, rechts en links. Dus netzag en hoort. Ja. Dus uh, dat betekent de hele, al dus het hele onderstel: Net en hoort en Jeso. En dat is. Wat is dat voor plaats in de mens? Dat is onder de chazé. En nu gaan we goed kijken, wat is dat voor plaats? Hoe kunnen we dat klassificeren, de, deze plaats, onder de chazé? We hebben wel eens geleerd, op onze cursus, basiscursus, Kabbala, dat, eh, uh, een partsoef is opgemaakt uit drie delen, hoofdroos, toch binnen en sof. Binnenstuk is, is toch, en onderstel is sof, einde. En die overeenkomen naar de krachten van, eh, zoals de, in de Torah gesproken wordt over drie zonen: van Noor, Shem. Jafet en Ham. Shem overeenkomt met de krachten van uh, en alles, we hebben gezegd, is in één mens. Deel. Voor Shem bestaat niet apart een Jood zonder Griek en zonder, of uh, Shem zonder um, Jafet en zonder gam, uh, alles is in één mens, de Torah spreekt over één mens. Spreekt niet van apart uh, Shem, van wie Joden stammen, afstammen, niet van Javert van wie een blanke mens, uh, blanke in de zin van, uh, ook Joden zijn blank, maar, bedoel, maar Joden hebben van allerlei, Joden zijn niet uh, ras, geen, je kan niet zeggen, blank of zwart, ze zijn zwarte, ze zijn gele, alles. Joden zijn gebonden aan het heilige verbond, aan het, de heilige leer, aan het idee van het geven. Dat zijn Joden. Dat is geen nationaliteit. Maar dan, ja, dat zijn allemaal volkeren, dus als ik zeg blank, bedoel ik dan, Grieken, van Grieken, betekent uh, van uh, de cultuur, de Griekse cultuur, die stamt van Grieken. En dan uh, alle Europeanen die dan uh, van Grieken hebben uh, de cultuur overgenomen. Duidelijk, van alles komt van Grieken, alle schoonheid, ja, het is ook, komt van, het is Griek. En die schoonheid is aan hen gegeven. Filosofen enzovoort, Aristoteles, Socrates, noem maar op, uh, kunsten, architectuur, beeld, beeldhouwerij, alles was aan hen gegeven. En daarna kwam het uh, naar uh, Italië, ja, dus uh, Italië heeft het... Uh, uh, heeft. heeft e uh, Griekenland. heeft uh, Grieken. Um, overwonnen. waren sterker. Uh, qua. kracht, qua. Uh, vechtkracht, vechtlust. waren sterker dan Grieken. En wat is het gebleken daarna? Dat zij zelf. door. Ze hun overwinning op de Grieken, hadden zij zich ook laten cultureel overwinnen. En kijk nou, al de cultuur van Italië is, allemaal de bron daarvan is, zijn, zijn Grieken. En daarna werd, was in de volgende, de volgende stap, dat de Europeanen, die eigenlijk in de ogen van de oude, Italië, antieke Italië en Roma die, die als barbaren werden beschilderd. Ja, al die stammen hier van Europa, Germaanse stammen, Galen, Gallen en allerlei andere die werden gewoon met Engels, en Engelen, Saxen, Anglo-Saxen allemaal werden ze barbaren in de ogen van um, Rome van Italië gezien, gezien de, hoge, de hoogste cultuur die daar was in Italië na de val van eigenlijk van Grieken. Nee, Grieken zijn gevallen en kwamen nooit meer uh, omhoog. Zie je dat? En kijk nou hoe, wat het nieuwe ellende is. Dat dit, dit val is nog steeds zo hoog en, maar, maar ook de verdienste van hen is, van Grieken zijn, niet overschadigd. En daarom natuurlijk de wereld, de hele wereld moet hen helpen, ook hier nu, om op hun voeten te komen te staan. Wel, op een goede manier dat te doen. Maar, dan ook de, Barbaren, de, dus de westerlingen onder andere, onder andere de Europeanen, Noord-Europeanen, enzovoort. Die hadden ook weer toen Italië overwonen. En samen met het overwinnen van Italië, lieten zij zich ook overwinnen. Namen ook de cultuur uit Italië mee. En samen met de cultuur, uh, ook die... ...verfijning enzovoort. So van manieren enzovoort. So Zie je dat? Alles bestaat... ...nou, uh, alles is dus... ...in één uh, in, in, in mens. Alles is in één mens. En dan hebben we de drie delen van de partsoof. Dus boven de... ...in het hoofd... ...dat is... Uh, de, ...dat is dan... jood in de mens... In elke hoofd, de jood in de mens, dus dat uh, betekent ideeën, uh, wijsheid uh, enzovoort. En dan hebben we in de mens, de midden, het middenstuk, dat is dan Jafet, dat is de Griek in de mens, dat is dan het lichamelijke, het lichaam van de mens. ook in de eerste instantie, dus is niet de fysieke, maar de, de wensen van de mens, die lichaam, die dan, eh, de wensen van het hart, zoals men het zegt, en onder de tabur, dat is dan, of onder de gazee, dat is dan de, eh, dat is dan die nehi, dat is die, uh, gam in de mens, oftewel, zoals ik hem noem, zoals, gewoon uh, had ik een naam daarvoor gegeven, dat is een neger in de mens. Alle drie zijn wel in de mens te vinden. Wie dat ontkent is gewoon, omdat die, die weet niet de, de weg van de Hashem, die weet absoluut niet waar die het over heeft. Denk. Dus, uh, en dan hebben we dus nog een keer, dan hebben we in het hoofd, hebben we dan Chabad, dat is dan de Jood in de mens, de kracht van het denken enzovoort. Dan Hagat is dan de Griek in de mens, en Nehi is Gam in de mens. Nou, waarover spreekt nu deze Ood? Met dat, wat bedoelt dan dat um, voorschrift van Triya Urviya? Wees vruchtbaar en vermenigvuldig, vermenigvuldig je. En dan staat het wel, dat het wel slaat op die, op dat verbond, helig verbond, van alle kanten. dus hebben we dat uh, zelf uitgemaakt, dat het negie uh, in elke part zo. En er wordt gezegd dat wie daar schadet. Ten eerste wordt gezegd in de zoger, let op, in de, alleen wij zijn nog in, het, in, de, in de tekst van de zoger zelf. Het is alleen maar als inleiding bij de Asula. Dus wat staat geschreven, dus, dat wie daar uh, veroor, wie schade veroorzaakt, wie zich, nee, begint de zoger zelf, onze zoger betekent, begint met wie zich weerhoudt van het. Zich ver, vermenigvuldigen, vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Die lijkt op die, die, die, die, die, die dus vermindert de kracht van, als het ware, van die uh, beeld, van alle beelden, dat is maar goed. Die weer, zich weerhoudt van. Wat betekent dat? Dat kan, uh, iemand kan gewoon in onze wereld, kan we dat erg eenvoudig interpreteren, arts interpreteren van, ja wie, wie dus geen seksueel uh, daden, seksueel zich niet bezighoudt met, uh, met geslaagde daad. Ja, da, die dus die schade toebrengt, maar, uh, waarom dan, want dan is hij niet vruchtbaar. En dan is hij niet, uh, gaat, kan die geen kinderen, brengt hij geen kinderen op de wereld. Dat is het eenvoudig wat hier men kan dat zo'n uh, so aardskinderlijke uh, conclusies trekken. En dat is wat ook, wat ook, wat, uh, Jodendom dat op deze manier heeft dat geïnterpreteerd. En daarom hebben ze dan tien kinderen, doet er niet toe. Maar allemaal meer hoe meer hoe beter ja het is net als een uh, kindermakerei een fabriek een vrouw enzovoort en, en de man ook dan die, die man is zich bezighouden met allerlei rare dingen in plaats van te uh, leren lichma dus nou we hebben nu dus geconstateerd deze plaats Neghi dat is de plaats dat niet dat, dat wat de mens daar moet niet zich weerhouden om dat voorschrift te doen betekent om dat de mens moet wel deze plaat, plaats nee, zijn, nee, met de, met de kern yes, zod, moet wel ontwikkelen moet steeds aansluiten in zijn dagelijks leven in elke handeling moet je dat erbij eraan aan de rest. Maar hoe? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat voorschrift naleven anders dan, uh, zoals de wereld dat begreep, als hondjes en koetjes en wolfjes enzovoort? Dat is wat wij gaan bekeken. We hebben geleerd dat uh, het hoofd is dus het meest fijne. Dus het is de fijne in de zin van, uh, het zijn gedachten. Het zijn de, de, lichtste, de lichtste vorm van wens, is gedachten. En dat is een jood in de mens. Denken, dat is de prioriteit van jood in de mens. Besluiten maken. Uh, keken, berekeningen maken van zoveel mag ik wel ontvangen omwille van het geven, en zo, en de rest niet, berekeningen maken, enzovoort. De, het middelste stuk is de schoonheid. Dat is ook, alle drie delen in de parsoe van de mens komen van Hashem. Joden, de mens die, die zich bezighoudt met die en met ideeën, enzovoort, de hulde aan Hashem, enzovoort. Dat de middelste stuk is ook van Hashem. Grieken hebben dat allemaal, hun geweldige kunstontdekkingen en wat zij in de wereld hebben geïntroduceerd, komt absoluut van boven. Dat is dan de schoonheid van de wereld, de kunsten. Absoluut komt van boven. En dus dat moet ook de mens zich in zichzelf ontwikkelen. Dat is het middelste stuk in de mens. Maar en onder de gezet, dat is de, wat die, zoals wij noemen, dat neger in de mens. Dat that is, that is de passie. En je probeert goed te horen wat ik probeer te zeggen. Wat ik gewoon in gewone woorden, bewoordingen, diepste, diepste dingen probeer. De, um, weer te geven. Dus onder de geze is passie. En in elke handeling wat ons Hashem vertelde, dat de eerste, die, het eerste voorschrift is, juist betreft deze plaats van passie. Zie dat, Hashem heeft het ons niet, niet eh, duidelijk gemaakt, dat niet verwaarlozen dat niet alleen proberen denken dat dat door het denken dat alleen door het door Jood in de mens door alleen Chabad de kilim, de lichtste kilim aan te spreken en te gaan daaraan werken dat jij mijn geboden naleeft. En niet alleen, en niet alleen of niet erbij alleen maar de, ook de de Griek aan te sluiten met zijn schoonheden, met zijn kunstzinnigheid enzovoort. Maar in de eerste instantie moet je nooit vergeten om jouw neger aan te spreken, want jouw, dus de plaats van onder de geze, de plaats van je passie. En dat is iets wat, Ontgaat, dat is iets wat men met het weggieten van het vuile water, heeft men ook het kind mee eh, weggegoten, weg, als het ware. Eigenlijk, dat men met het streven naar de civilisatie geciviliseerd, ge, eh, naar om eh, willen van civilisatie, eh, om beschaafd, beschaving, dat men eh, gebleven steken, het zij, in het denken, of in de kunsten, maar onder de geze laat men crepieren. Dat is iets wat, jij vindt het nergens, uh, dat het, men leert dat ook daadwerkelijk ermee om te gaan. Dat is de kabale. Daarom de Torah begint juist met dat eerste voorschrift onder de Gazé direct begint dan met deze plaats van de passie. En dat betekent dat de passie bijzonder, bijzonder belangrijk is. En dat men moet in elke toestand dat toepassen. Het betekent dat in elke toestand, als ik ga naar een bakker bewezen van spreken, moet ik ook mijn passie meenemen. Moet ik dan ook de mijn brood kopen en de hele handeling doen met de passie. En wat ik ook doe, moet, met, moet ik doen met passie. Zonder passie vervul ik de Torah niet. Zonder passie ben ik. Uh, en een half mens, duidelijk, dan vervul ik de Torah niet. Uh, zonder passie is de mens uh, onderhevig aan, een mens leek dan, weet je hoor, op, op een intellectueel, die uh, een beetje cultureel uh, is... Uh, heeft wel een zekere vorming, maar dan eh, praat zo'n tussen de tanden in, en ik kan nooit begrijpen zijn bedoelingen. En eh, weet, ook niet, weet ook niet alleen maar twijfels heeft. Kijk naar al die zogenaamde geleerden of uh, intellectuelen die noemen zichzelf dan intellectuele. Ik bedoel niet dat die, die echt intellectuelen zijn, maar... Eh, ...doctorandi enzovoort, dat, die altijd twijfels zitten, altijd met, met twijfels, want van de ene, zoals ik dat noem, van de ene koek, van de ene uh, oever zijn zij vertrokken van de uh, brutaliteit, van de, van de grofheid, van de laagheid, maar aan de andere kant zijn ze niet, niet, niet gekomen, omdat... Zij, zij leven dan, proberen te leven, alleen met hun kop, met hun hoofd en met hun, uh, tot het midden, tot de gegazet en niet onder. En dat is een, een, een, een, niet, geen bestaan, geen volledig bestaan. En daardoor komen al die twijfels. De twijfels komen juist omdat men die passie niet toepast. Alleen die passie, wanneer men dat passie, noem ik dan dus de negie, daarbij doet, dan, dan verkrijgt men tien verrot. Dan heeft men geen psychiater nodig. Geen psycholoog nodig. En dat is belangrijk om dat aan te sluiten in alles wat je doet. Met zo'n mooi weer, ik zie nou als je loopt, dan op buiten loopt, ga je eventjes een parkje in, dan neem je je passie mee. Altijd moet je die, die passie gebruiken. Als je hem laat liggen, betekent dat jij hem niet latent, latent laat, dat jij hem latent laat en niet gebruikt, dan gaat die passie, die passie tegen jou werken. Dan verkrijgt de mens allerlei ziektebeelden, euh, trekkingen, allerlei ellende die komt om, van boven als het ware, om jou euh, te stimuleren, te prikkelen om deze passie te gebruiken. Maar hoe te gebruiken? Hoe moeten we deze passie gebruiken? De Torah zegt ons, priya urvia, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Vermenigvuldig en wees vruchtbaar, wees, vr wees vruchtbaar, vruchtbaar betekent. in elke toestand sluit je passie aan. En wees en vermenigvuldig je betekent. Bij elke, to, bij elke aansluiting van die passie steeds wordt het een, een, een diepere en krachtigere vorm van passie. En daarmee ook, ook andere delen van de persoon worden groter, eh, groter, die vermenigvuldigen zichzelf van elke toestand waarbij je passie daarbij doet, niet aansluit aan de overige delen, verkreeg je ook een nieuwe parsoef. Extra nieuwe dingen, die extra nieuwe aspecten van je uh, zijn, die daarvoor nog niet uh, actief geactiveerd waren in jou. Dat is waar de Torah over spreekt, over welke over dit voorschrift van pro ur van de priaur via, van het wees vruchtbaar en jezelf vermenigvuldig jezelf. En dat is betekend op deze manier de mens moet het doen, zodat hij daarmee daardoor vrucht, vruchtbaar wordt, dat het vruchten vruchte werpt op de boom des levens. Tien is, is de boom des levens. Dat is wat, wat, wat de, de, ons de Torah leert in de zoger. En vermenigvuldig, of vermenigvuldig zijn goede daden. Maar in onze wereld, laten we eens zeggen, uh, een mens in onze wereld. Hoe kan de mens in onze wereld, wat, hoe kan de mens in onze wereld zijn passie gebruiken? Je mag toch, dit, je mag, religie heeft toch uh, de passie afgehakt van de mens. Ja of niet? Je mag niet, als je in de kerk komt, dan moet je zitten zo daar, net als een, uh, net alsof je in een stukje steen bent. Of in de synagoge, of wat waar dan ook. Allemaal moet je dan je mond dicht houden enzovoort. Je, je kan die passie niet uh, uh, naar, naar, naar boven brengen, want je wordt ook belachelijk gemaakt. Hoe betekent... Niet, al, niet al van buiten dat jij die dingen moet uh, laten zien. Daar is genoeg, hebben we genoeg aan, de, uh, aan kunsten. In kunst uh, kan je dan een mens zichzelf uh, ook naar buiten manifesteren. Kijk nou, een theater, uh, alle andere vormen van kunst. Uh, dat is ook een uh, dans, ja, en, en dansen enzovoort. Dat is ook dan. Een vorm van uh, expressie van zichzelf, naar, ook naar buiten, enzovoort. Maar ook, uh, ook schrijven, ook uh, um, beeldende kunsten, ja, de, een schilder, kunstschilder, uh, zang, enzovoort. Dat is ook een vorm van passie, absoluut. En een goede zanger is alleen maar die zanger die telkens zijn passie erbij doet, zijn negie aansluit aan, aan zijn bovenlichaam. Dat heet, uh, in het Italiaans heet dat appoggio. Dat is dan steun wat de mens moet hebben, uh, iemand die, die zingt, die weet wat ik bedoel. Die moet dan in zijn buik, moet zo'n bepaalde spanning hebben, een bepaalde... Amplitude hebben, wel de manier van de, de houding hebben en dat is ook betekend waar is dat deze plaats. Dat is ook de, de plaats van die de negie die verbonden worden aan, de, aan zijn, die verheid, aan zijn bovenste, bovenste, naar zijn middenstuk. Dat is allemaal nodig. Dus, maar... Uh, Normaal mens, over, uh, die dus geen, kunst, uh, geen schilder is, kan al, altijd kan je gebruiken je passie, ook in de vergaderingen, en je hoeft niet dan uh, uh, kribbelig zijn, en schreeuwen, en uh, onderbreken anderen, maar wel altijd van binnen aanschuiven deze passie, want dan heb je een vol plaatje, dan pas kan je alles zien. Dan kan je ook zien in onderhandelingen bijvoorbeeld, ook in zaken, dat je dat de passie daarbij doet. Maar wel natuurlijk die in, de, in de vorm dat zij, dat zij je ogen niet uh, verduistert, als het ware, dat zij daarbij is. En met mate natuurlijk. Ook de passie moet ook met mate zijn gedoseerd natuurlijk. Want de passie moet wel... Uh, niet, overdonderend, niet overdonderend zijn, het moet wel aansluiten op jouw alle overige kilim, overige krachten, erbij als het ware kracht doen, en uh, niet overheersen, in harmonie zijn. Then, in alle andere dingen, een bankier moet ook altijd zijn passie erbij houden. Als zij zouden, hadden zij de passie daarbij gehouden. De passie, dus niet de passie die bankiers yeah, bankiers, die yeah, the, veroorzaakten al die ellende, wat in de wereld is, die financiële crisis. Maar zij hadden alleen maar één passie, alleen voor eigen. Voor eigen portemonnee. Ja. En uh, alleen maar voor eigen lusten, dat was de, hun passie. En niet de passie om um, uh, alles uh, helder te kunnen inzien. Ook de financiële toestanden. Ja. Dus overal moet je dan je passie um, toepassen. Maar hoe kan, je dan, hoe kan je dan zeggen in deze wereld, hoe, hoe doen we dat in deze wereld? Gewoon, oké, okay, we hebben gezegd, dat is wat ik heb voorbeelden gegeven. Maar als ik dan vergelijk nieuw in deze wereld, ah, dan we zeggen, twee mensen vergelijken we, of twee typen, niet mensen, wij praten nooit over mensen, maar uh, houdingen. Uh, dat twee mensen, of twee soorten uh, houdingen, de ene is die geen, geen passie gebruikt. Of die, die bij hem is latent. En de andere wel gebruikt deze passie. En laten we zeggen dat de ene is een religieuze mens. Een integere mens. Is let op, alleen maar goede dingen wil doen. Maar zijn passie niet gebruikt. Goed opletten. Hij bezoekt synagogen en... Uh, and, uh, Kerk en dat, en allemaal goede bedo, bedoelingen heb, maar zijn passie brengt die niet aan. Uh, sluit hij niet aan zijn boven de gezin. Hij weet het niet hoe en dat interesseert hem in niet, hij is een hoederik hij is alleen maar hoederik En and de ander, wat we zeggen, dat die, nu wil ik zeggen, iets wat verschrikkelijk is, iets wat afwerpelijk zou zijn als bijvoorbeeld iemand van, uh, van naar mijn, mijn woorden zou horen, zeggen en begrijpen dat gewoon voors zoals men dat in deze wereld begrijpt. Goed opletten wat ik zeg. En nu in deze wereld laten we zeggen dat er een boef is. En de houding van een boef. Of zelfs een een crimineel. En die gebruikt wel zijn passie. En hij is een bankrover, maar om een bank te roven, je moet wel erg goed uitgekind te werk gaan, om echt te stelen, gewoon zelfs een portemonnee van iemand zijn broek te stelen of een tas te stelen. Dan moet je wel zekere kunsten een manier vinden, ook erg fijne manier, ook moet je ook erg... Uh, goed psychologie kennen, mensenpsychologie kennen, om dat te doen. Ook iemand die bank hoeft, die moet echt fijn te werk gaan, want daar heb je allerlei, allerlei alarmtechnieken, allerlei andere dingen. Dus hij maakt ook gebruik van zijn passie. Wanneer lukt het hem om bank te beroven. Wanneer, alleen wanneer hij echt daadwerkelijk geweldig zijn passie erbij gebruikt. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dan sluit hij die negie van zijn wens. En zijn wens is om bank te roven. Of een tas te stelen van iemand. Doet er niet toe. Ik zeg het even, de uiterste. En nog, nog erger. Uh, uh, dan moet je wel zijn passie daarbij houden, want anders zal hij, hij dingen over, over, over zijn over hoofd zien, anders zou hij uh, bepaalde aspecten niet uh, kunnen overzien, als hij zijn passie niet gebruikt. Want ja, als we gebruiken van zijn passie, dat geeft hem een volledigheid van zijn beeld van dat probleem wat hij wil oplossen voor zichzelf. Hij wil de bank roven. Hij wil een tas stelen. Dus een goede, een goede crimineel, absoluut zeker is het zo dat hij gebruikt zijn passie. Een crimineel die eigenlijk opgepakt wordt, in de regel betekent dat die, geen goede crimineel is, dat hij zijn passie niet gebruikt. Heel, of in, in bepaalde toestand heeft, uh, waarbij hem, toen ze hem hebben opgepakt, dat hij op dat moment, niet, zijn passie niet gebruikt. Heel, want dan, Gebra zou hij zijn passie gebruiken, dan, hij, dan zou hij alle tien verrot hebben. Dan zou hij zien, ah, moet ik wel dat doen of niet? Zal ik het wel dat uh, uitrekenen ook? Zal ik het wel dat doen? Want dan zal hij de hele toestand goed overzien. Goed, goed opletten wat ik probeer te zeggen. En dan zou hij niet gepakt worden zomaar. Wat wil ik daarmee zeggen? ik wil daarmee zeggen, wie is dan, en nog een rhetorische vraag, wie is dan beter aan toe in de ogen van boven, van Hashem, die ons eh, dat voorschrift heeft gegeven van gebruik te maken van eh, onze onder van onze nehi, van onze jesod, van net zo goed jesod, en vervullen zijn voorschrift van pria van wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Die goederik, ja, die zijn uh, uh, onder de gaze zijn passie niet gebruikt, maar wel uh, alleen maar uh, meen dat die goederik, dat die goed is. Waarom? Die, zonder passie, elke mens voelt dat die goed is. En, Alleen als je ziet dat een de mens denkt dat hij goed is, dan betekent dat hij zijn passie niet kent. Alleen een mens die zijn passie gebruikt, erbij gebruikt, die weet dat die niet goed is van de passie. Uh, als hij erbij doet, dan ziet hij die, die discrepantie naar zijn krachten. Of die passie dan komt en dan voelt hij dat die passie veel te sterk voor hem is. En die weet niet die passie... Uh, met norm, norm, met mate te gebruiken. En dan zie je hoe moeilijk het allemaal is, om doseren zijn passie in elke toestand. Met inbegrip van het gaan naar een bakker, en wandelingen doen in een vondelpaar. Daar heb je ook een passie voor nodig. Anders, ik heb we hebben gezien, we hebben een paar dagen geleden, misschien twee dagen geleden, liep ik met mijn vrouw uh, in de stad. Hier in, in de stad, gewoon... En gewoon op de rechterweg, gewoon helemaal rechterweg, zonder steentjes, zonder uh, helemaal asfalt. En uh, liep een man met een vrouw, uh, hier in de, bij, bij de Beginenhof. En opeens gewoon valt, de valt deze vrouw helemaal op haar, uh, helemaal viel, he viel zij daar, uh, op de grond. En dan keken we zo naar elkaar toe, mevrouw en ik. Kijk nou, helemaal twee meter voor ons. En waarom? Zomaar, hop, opeens, zonder, zonder iets, zonder, zonder aanleiding, en zo, schijnbaar. En dus ook zo is het dus ook in dat, bij het gebruik van die passie. Want dat betekent dat ze ging zo een beetje dromerig en... Gebruikte haar passie niet erbij. Dus betekent dat ook bij het wandelen moet je ook de passie ook erbij houden. Laat staan erbij doen, laat staan fietsen in het verkeer en allerlei andere dingen. Dan gaat jou niets gebeuren, iets, niets, niets uh, vreemds. Waarom? Het kan van alles iets gebeuren, maar jij bent dan op dat moment helemaal oké. Okay. Jij bent dan op dat moment... Uh, volledig, hij heeft, heeft een volledig beeld van de situatie, in welke toestanden ook. Dat is de passie. Dus nog een keer even terugkeren naar dat voorbeeld wat ik zo'n uh, radicaal voorbeeld heb gegeven. Wie is dan beter in de ogen van de hogere, ja, van de hogere, van Hashem zelfs, Iemand die goederik is, dan zit ergens daar in de kerken of daar weet ik veel, of dan, maar dan gebruikt zijn passie niet. Hij voelt zichzelf dat hij een goederik is, betekent dat hij alleen maar tot de gaze ervaart van zichzelf, maar geen passie. Of die crimineel of een boef, die wel zijn passie gebruikt, gebruikt zijn passie, betekent dat hij gebruikt zijn, dat hij gebruikt, dat uh, plaats wat ook de kracht van Hashem is. Alleen hij gebruikt dat lolishma, Hij gebruikt dat wel om, uh, om, om willen van het ontvangen voor zichzelf. Maar hij gebruikt het wel. Terwijl de ander gebruikt dat niet. Dat is het probleem tussen uh, Mordechai en uh, Haman. Herinner je nog dat Hashem... Vond wel, moordigheid de, de, koning dus, als, als, uh, belichaming van Hashem. Die nam de, wie nam die dan tot, tot zijn, uh, premierhoofd, premier, ja, de premier, uh, van zijn regering. De, de hoogste man daar. Haman! De wens om te ontvangen voor zichzelf. Iemand die zijn passie gebruikt. In plaats van Mordegai, die een goederik was, ook die, die ook de, de Hashem ook, die ook de, de koning bespaard heb, heeft van een uh, complot of zo. Duidelijk. Toch heeft hij gebruikt, toch heeft aange, de, de, hij uh, aangetrokken, Haman tot zijn premier. Dat is allemaal in het purim verhaal, dat is dan dat, dat vreemde, dat uh, geheimzinnige van het verhaal van Purim. Jood die dicht bij de Shem staat, die bijna uitgeroeid was. Totdat zij begonnen, uiteindelijk uh, kwamen zij tot inzicht, en gingen uh, doen. en doen betekent dat zij ook de, hun passie gingen gebruiken, Israël, en dan zijn zij, natuurlijk verkregen zij dan de, verkrijgen dan de Mordechai, de plaats van, uh, werd verwisseld, Mordechai werd we verwisseld, uh, Haman, naar Mord, Mord, Mordechai. Mordechai is dan geworden tot die in plaats kwam, in plaats van Haman, eigenlijk, wanneer hij zijn passie gebruikte. Maar als hij die passie niet gebruikt, dan is Haman de baas. Waarom? Omdat hij gebruikt wel de krachten van Nihi. Oké, okay, hij gebruikt dat niet eh, Lishma, ja, alleen voor zichzelf, maar toch wel gebruikt hij die, die, die onder de gase. Zo is het ook in dit geval, in mijn radicaal voorbeeld, is ook zo, so, dat die boef, ja, zelfs die crimineel, die eigenlijk vervult meer, hij, die, die vervult wel meer van, ik zeg niet dat hij vervult dit de, voorschrift, maar hij vervult veel meer van dat voorschrift dan, dat goederik, dat zit daar ergens in de synagoge of in de kerk en die voelt dat die goederik is. Waarom? Vanwege het gebruik van zijn onder de gezin. Hij gebruikt dat, oké. Okay. Dat, is, dat is nu nog eh, niet in orde omdat hij gebruikt dat eh, op een criminele manier, op een kwaadaardige manier enzovoort. Maar eigenlijk, uh, de stap naar de uh, lishma is, kan veel gemakkelijker zijn dan bij die goederik. Eigenlijk, hoeveel keren, hoeveel zien we niet in de wereld dat iemand... Uh, en, Eerst in zijn jeugd, uh, en drinkt, en achter de vrouwtjes loopt, en wat dan ook, en zelfs uh, steelt, of wat dan ook, uh, losbandig leven heeft, en uh, noem maar maar op. En daarna komt het inkeer. keer. En er komen ook zeer grote tzadikim, rechtvaardigen komen juist hierdoor. Het was een grote, uh, een van de grootste ooit, uh, Torah geleerde Reshlakisch. Reshlakisch. Reshlakisch. Ja? Reshlakisch. Hij was de, een van de grootste ooit. Was een grote, grote boef. Grote man was hij uh, een, een rover op de weg. De Torah schaamt zich niet daarover. Omdat de Torah weet wat, weet de, de, de, de Talmud. Talmud vertelt het ons. Want de, de, de, de Talmud spreekt niet van de Talmud weet wel de goed de, de, de wetten en de, hoe de boom des levens werkt Dan, hij was de gro hij was een, een uh, rover op de weg, gewoon daadwerkelijk rover, dus met uh, echte rover op de weg. En toen ontmoet hij Rabbi Yochanan de grootste Rabbi Yochanan. En uh, zo kwam die, en die rabbi Yohanan uh, heeft hem gevraagd. Heeft hem um, een hele verhaal, hoe dat allemaal, een geweldig verhaal was het. En uh, hij is geworden, dus ging van de rover, zijn roverschap uh, had opgegeven. En was een gigant, grote man, een mooie man. Uh, om, om, om te zien. En uh, is geworden tot een, een, een, een zeer, zeer grote Torah geleerde. De hele Talmud vol staat van zijn uitspraken. Uitspraken. Reslokjes. Ja. Duidelijk. Dus wie is. Uh, uh, en zo is het niet alleen, uh, ik weet het, uh, neem, neem uh, de grootste, van alle grootste, Rabbi Akiva. Ja, hij was, uh, hij was spotter van, uh, hij spotte met al die, over die Torah geleerden. Hij had gezegd, uh, geef mij die Torah geleerden, zal ik hem als ijzel, zal ik hem bijten, en andere dingen die hij had. Maar uiteindelijk had hij, was hij een grote Torah geleerde, dat betekent, dat hij is geworden, hij ging werken lishma. Zo is ook de mens in onze wereld, die op welke manier dan ook zijn passie gebruikt, is veel beter, veel, uh, veel uh, meer aan toe om te werken lishma, een werken voor Hashem, dan een goede. Al zien we dat nu nog niet. Dus mijn. Vuurig. Uh, boodschap aan jullie. Aan ieder van jullie is. En probeer dat wel niet alleen horen. Met één oor horen. En, en, en, dan niet, en dan vergeten dat. Wat ik ook met passie vertel. Dat jij dat ook deze passie aanwend in je leven, eigenlijk. En het bijzonder, omdat het hier ook in dit land, men kent dat niet, men dat heeft dat in duizenden, a ah, duizend, in al die vele honderden jaren, men heeft dat uh, kapot gemaakt in de mensen. Het is nooit kapot te krijgen. Maar het is wel... Uh, zo so dat het ligt bij de mens hier, zeer begro begraven, zeer diep, en dan moet je dat uitgraven in jezelf. En gebruik in elke toestand van je leven. Dan vervul je eh, voorschrift van Hashem. Op welke manier jij dat doet? dus de passie moet je wel erbij hebben. We gaan naar beneden naar de rechterkolom, de regel 8, de referentie van Oteres Kavbet 202. En twintig. Uw man deed mannen vechule. Dubbel punt. Uw mij is een na. Nee, hènt in mij pria Et a tsura. Twintig. A kolele tkola tsurot. Schee tsura Adam. We in de zo in het windig niemshaaien, breed, en koud is, behoort het zodat in. De nam en wie zich. Weerhoud. 19. Mi Van het voorschrift van wijs, en vermenigvuldig je. Maakt een keweejagor die verkleint, als het ware, het Sura, de vorm die alle vormen insluit. Zo so, is een vorm, eigenschap. Zoals so, hij had verteld op beeld 20. Scheid, zo so raad Adam, let op. Dat dat is de vorm de van mens. Kijk wat hij zegt ons. Dat een mens die dat niet gebruikt, die passie niet gebruikt, die verminkt eigenlijk de vorm van de het beeld waar, waarmee de zoals de mens gemaakt was. En die verkleint, die, Wegorem, Leoton naar hij veroorzaakt aan die rivier de regel 21. Hij voegt eraan toe: de je soort van de zeerantien, aan de je van de zeerantien veroorzaakt hij de je van de zeerantien van de wereld dat je dat zijn wateren, van die jesot, van de zerenpien, worden niet verspreid, worden niet aangetrokken, dus van boven komt, die, die komt, komt geen aantrekking, van die, van die, die jesot, van de zerenpien, want die komt naar, normaal naar de noekwa, en dan naar de hele wereld, naar alle geleideren. we goreem, Nee, sorry, Upokem, is Bakodet, Zadidim. En hij brengt schade, let op. En hij brengt daarmee schade aan het hele verbond van alle kanten. En van alle kanten hebben we gezien, we hebben gezegd dat dit. Zowel de jesot die twee kanten heeft, als de ware twee kanten rechts en links van de nefer, ne, ne, sorry, no, netzagen hod. 23. We alav katuwe. u ure uur bij pe na De linker kolom die eerste regel. Ha pos de voor, de rechterkolom de laatste regel 23 waalafkatoef en over die over die over hem is het geschreven we jaz oere en komt uit en ziet in de leken van de mensen apo de linkerkolom de eerste regel apos in wie die in mij die mee hebben, in mij hebben gezondigd. En dan B, Hashem zegt, mee hebben gezondigd. Niet in, niet in, maar mij hebben gezondigd. Let op. Regel 1 na de eerste punt. Bi wat daai, dat wer, dat werkelijk bi, dat werkelijk in mij. 1 na de tweede punt. We zeggen amor, amor laguf. gouf. We niet schmato, twee, een neset kle. We zeggen, en dat is wat geschreven staat. Uh, in onze zoger was het het laatste woord van de regel 5. Ja, in de tekst van de zoger staat het da. En de regel 6, het eerste woord is leguva. dat is de ver, een vertaling in twee woorden, eh, twee woorden, vertaling van eh, een stukje, een, een vers. Een vers dat zegt, we zeggen en dat is, en hier zei, geeft Joods dan de Hebreeuwse versie daarvan. Amor leguf, ik zal zeggen aan het lichaam. En... En zijn ziel zal niet binnenkomen tot de massag. Helemaal zal niet, helemaal niet uh, binnenkomen tot de massag, tot, massa, tot, massa, tot de gordijn. Oftewel, of massag, ja, overgangspunt. Of slaagbol. Wat betekent dat? De regel 2. Na nou, de punt. De Aino, le machacito, shalakadosh baruchu, wat betekent dat? Dat betekent, dat wil zeggen, dat zijn ziel, zijn shama zal niet binnenkomen, uh, le to, tot de helft van de akadosh baruchu. Zie wat hij zegt ons, heel helder, de helft van de akadosh baruchu, uh, is de aansluiting aan de bovenige gezin, en dan wordt het de helft, dan wordt het de, de eenheid daarmee bereikt. Iemand die zijn passie niet gebruikt, is net als de helft, half mens. Net als invalide. Invalide bedoel ik in, in de geestelijke zin, als gehandicapt. Geestelijke, geestelijke opzicht gehandicapt. Deel. Daarom, al, daarom hebben ze al die psychiaters nodig, en psychologen nodig, enzovoort. Omdat zijn passie eh, gebruikt niet. Dan zijn passie, die, die, die doet alle, eh, alle narigheden, ontvangt hij juist daardoor. Omdat daardoor komt hij niet, zoals we leren hier, tot de massag. Eigenlijk En vanaf de massag alleen maar, dus vanaf de jesod eigenlijk, wanneer wij... Vanaf de Jesuut brengen wij de man omhoog. En ontvangen wij al het licht. Licht Chassadim met een beetje. met een uh, schijnen van Gogma. Dus de reding. Een mens, mens ontzegt zichzelf de reding. door het feit dat hij zijn passie niet gebruikt. Wegoresh Meolamahu. En die wordt verjaagd van die wereld. Dat is de. Ook de, het verjagen van Adam, de eerste mens, uit het paradijs. En in onze wereld, als je dan je telkens, wanneer je jouw passie erbij doet, dan is het net of jij in het paradijs terugkeert. Maar dan werkelijke paradijs, paradijs betekent niet alleen maar, eh, alleen maar zo net als Engels zijn, maar een paradijs betekent dat alle tien sferot, dan zie je elk moment, wanneer je jouw passie erbij houdt, erbij aansluit, aansluit, dan betekent dat jij ook beide delen, dat jij aanschrijft ook aan de tweede deel van Hashem. Alle krachten van, van de mens, alle tien sferot zijn de krachten van Hashem. Dan maak je dat heel. En dan elke toestand is dan wat jij ook doet, wat, waar ben jij dan ook, waar je ook dan je bevindt, hoe wat er ook uh, uh, gebeurt, dat jij jouw hoofd erbij hebt. Niet alleen je hoofd, jouw hoofd, jouw middenstuk en jouw onderstel in één en daarbij ben jij dan de baas van jouw situatie, en niet dat jij geleefd wordt en gesluurd wordt naar alle kanten.